11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft het aantal volgers op Twitter sinds zijn aantreden verdrievoudigd. Hij heeft meer dan 10 miljoen volgers. De meeste mensen volgen Ed Pontifex op zijn Spaanstalige account. Dat heeft meer dan 4 miljoen volgers. De paus twittert in nog acht talen. De vorige paus, Benedictus, begon in december vorig jaar met twitteren. Toen hij eind februari aftrad, had hij zo'n 3 miljoen volgers. De oppositie in Bangladesh is begonnen aan een driedaagse staking. In januari zijn er verkiezingen in het land. De grootste oppositiepartij, de nationalistische partij van Bangladesh, wil dat de regering opstapt. Alleen met een interimregering zouden eerlijke verkiezingen mogelijk zijn. De oppositiepartijen willen het land volledig lam leggen. Premier Hassina vindt dat de verkiezingen niet moeten worden georganiseerd door een regering die niet is gekozen. De afgelopen tijd kwam het geregeld tot rellen op straat in Bangladesh. Vrijdag kwamen daarbij zes mensen om het leven. In een huis in Brooklyn in New York zijn vannacht vijf mensen doodgestoken. Volgens de krant New York Daily News zijn de slachtoffers vier kinderen... van anderhalf, zes, acht en negen jaar en een vrouw van 37. Buurtbewoners zeggen dat het een moeder en haar kinderen zijn. De vader was tijdens de steekpartij op zijn werk. De verdachte die is aangehouden... is volgens buurtbewoners familie van enkele van de slachtoffers. De eerste Jan Wolkers prijs voor het beste Nederlandse natuurboek... gaat naar het jeugdboek Spinder. Auteur Simon van der Geest kreeg de prijs uit handen van jurylid en weduwe Carina Wolkers. De prijs bestaat uit 5000 euro en een portret gemaakt door illustrator Sigfried Woldhek. Spinder is een roman in dagboekvorm over een jongen die insecten houdt. De prijs is een initiatief van het Wereld Natuurfonds Vroege Vogels en de Volkskrant. Het weer...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 Dan zaterdag 2 november naar de Natuurwerkdag. En leef je samen met meer dan 10.000 andere Nederlanders uit in het landschap. Kijk voor activiteiten bij jou in de buurt op natuurwerkdag.nl. Leef je uit! De kleurrijke en bizarre wereld van Fellini nu op het toneel. Tessa de Lo over haar historische roman Keno en Terrence Scheurs... en Anneke Greunloos samen in de televisieserie Zusjes. In Kunsthof TV bij de NTR vanavond om 5 over 6 op Nederland 2...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Jij ja, welkom terug bij het tweede uur van OVT. Tegen half twaalf in het sport terug het derde deel van de serie van Matthijs Deen over de wadden. Maar nu de historische boek- en filmrecensies met onze vaste recensenten Hans Renders, directeur van het Biografie-instituut en Jos van den Burg, recensent voor het Parool en het Historisch Nieuwsblad. Heren, hartelijk welkom. Goedemorgen. Laten we snel van start gaan. En met een film die helaas nog niet te zien is, maar waar we het wel graag toch over willen hebben. Het is een vooruitblik op een film die straks te zien is op het ITVA van 20 tot en met 1 december. Een nieuwe film namelijk van Claude Landsman die wij alle kennen. Natuurlijk van Shoah. En de film heet The Last of the Unjust. Ja, is dus vanaf 20 november even voor de duidelijkheid te ja. zien op het ITVA. Ja, ja. ja nieuw, nieuw moeten we uh, met, enigszins relativeren. Het is wel een nieuwe film maar hij is gebaseerd op een heel lang interview... wat Landsman in 1975 heeft gemaakt... met uh, Benjamin Murmelstein. En dat was de laatste kampoudste, of je kan ook zeggen de voorzitter van de Joodse raad... Uh, in kamp Theresienstad. De Duitsers die hadden het kamp zo ingericht... dat er zogenaamd een Joods zelfbestuur daar was. En Murmelstein die was dan de, de laatste van de drie... die daar uh, het bewind voerde, zeg maar, als... Uh, Leider van de Joodse, de Joodse gevangenen daar. Van november 1944 tot aan, het eind van de, be, of tot aan de bevrijding in 1945. Nu gaat, uh, nu, nu, nu, bij de bevrijding werd hij gearresteerd op, door de Tsjechen op, uh, op, op beschuldiging van collaboratie. En na een aantal maanden werd hij vrijgelaten. En uh, toen is hij in Rome gaan wonen. En Landsman die SM in 1975 ging interviewen. Het is het eerste interview wat hij eigenlijk wilde maken voor Shoah. Hij heeft een week in Rome gezeten, hij heeft hem daar geïnterviewd. En het ging natuurlijk vooral over... Ja, in feite over collaboratie en verzet. Was Benjamin Murmelstein een hele slimme saboteur... van de, de Duitse vernietigingspolitiek? Of was hij een collaborateur? Nou, het is duidelijk in dat hele lange interview... Uh, dat Landsman aan de kant staat van uh, Murmelstein. En hem ziet als een, ja, een, een hele intelligente en briljante saboteur... En, uh, van, van de vernietigingspolitiek. En als een man die het beste ervan gemaakt heeft... en zoveel mogelijk mensenlevens heeft gered. En hoe deed hij dat nou? Murmelstein zegt van... Ja, het was een showkamp met een façade. Dat weten we allemaal. Dat werd, eh, hoe, hoe, het was een propagandakamp. Maar achter de façade... Was, de, was het een verschrikkelijk kamp. Maar hij zei, die façade, dat was onze redding. Want, dus hij werkte ook mee aan uh, Murmelstein... aan het in stand houden van die propagandistische façade... dat het een soort modelkamp was voor joden. Uh, hij werkte mee, omdat hij zei, van als ik dat niet deed... er de dreigde voortdurend het kamp opgeheven te worden... en dan werden we en am masse allemaal afgevoerd ja, naar Auschwitz. Jos, heel even, je zegt een modelkamp voor joden... maar we hebben het natuurlijk over een... Volgens de nazi's voor, voorbeeldig kamp hoe zij met de joden omgingen om te laten zien hoe goed zij waren, de nazi's. Dus een modelkamp voor de rest van de wereld. Exact, hoe zij, er, is, ja. er is ook een film gemaakt, een propagandafilm, onder druk van de nazi's en die heet ook Hitler schenkt die joden een stad. Dus dat was, het, dat was het hele, de hele propaganda opzet en die Murmelstein die speelt daar dus, die heeft daarin meegespeeld, maar met als je hem hoort praten, is hij uh, een, een, een zeer eloquente, uh, goed bespraakte man. En hij heeft absoluut een punt. Want zijn redenering dat als hij niet had meegewerkt... dat dat kamp waar Eichmann dus uh, een hele belangrijke rol in speelde... die was een soort van verantwoordelijk en initiator van dat kamp... Uh, als, en die dreigde voortdurend met als, als daar... Uh, als je, als je niet meewerkt of als, jullie, als, als daar dingen gebeuren die wij niet willen, dan wordt iedereen aanmacht. Om afgevoerd erger naar te voorkomen. Iets. Om ergens te voorkomen. Wat we vaker ja. gehoord hebben. 3,5 uur duurt die interessante film. Drie maar in half waarom, uur? Waarom, ja. want, nog tot slot. Want die film is natuurlijk toch interessant. Het is een interview wat hij gemaakt heeft voor Shoah. Nu, zoveel jaren later, komt hij met 3,5 uur film opnieuw. Ja. Maar dan wel met deze man. Is daar een verklaring kort Zeker. voor waarom ja. nu? Ja, kort, je, kan het, je kan het cynisch zien en zeggen van... Lansman is inmiddels 87 en die heeft zijn archief nog eens opgeruimd. En die kwam nog een oud interview tegen. Laten we dat uitbrengen. Dat is te cynisch. Uh, het, uh, het, het interview paste niet in Shoah. Shoah, dat ging over de vernietigingspolitiek. En dit, gaat iets, dit is ingewikkelder. Dit gaat over collaboratie... En of verzet. Dus dat is een ingewikkelde kwestie die niet in Shoah paste. Vandaar dat hij dat interview nooit gebruikt heeft. Maar we herkennen wel, als we straks naar het ITVA gaan... kennen we Landsman en de stijl van Shoah? Absoluut, want hij zit zelf ook in de film als 87 jarige Hij bezoekt uiteraard helemaal in de stijl van Shoah... de plekken waar al deze verschrikkingen zich hebben afgespeeld. Tussen 20 en november en 1 december op het ITVA... de nieuwe film van Claude Landsman. Hans Renders, het uh, boek ja. wat... Wat we nu gaan bespreken heeft in principe al veel aandacht gekregen. Maar het is heel erg de moeite waard om het erover te hebben. 1945, biografie van een jaar. Het boek van Ian Buruma. In de Engelse versie heet het Year Zero. Een, ja. Alle opzichten een bijzonder boek. Het is een, een, een bijzonder boek. Eenvoudig uit te leggen. Na afloop van de oorlog was het 1945. En wat te doen. Uh, Buruma heeft gedacht... Uh, ik ken eigenlijk mijn vader helemaal niet uit die tijd. Die leefde toen nog uh, En heeft de, de, de ambitie uh, opgevat... om wereldwijd te gaan uitzoeken... wat gebeurde er in 1945? Hoe moest er met de last van de oorlog? En hij begint ook meteen in mei 1945. Nou, het is hier te kort. Heet het allemaal. Maar daar gaan dus honderden pagina's over... Hoe ging men bijvoorbeeld om met de seksuele moraal na de oorlog? Interessant om te vermelden dat uh, uh, veel van die Amerikanen zeiden... nou, in Nederland waren de vrouwen het meest bereidwillig. Uh, maar het is een heel breed boek waar op de achtergrond de vraag speelt... een beetje een spelletje voor historici. waar ligt de breuklijn? Hè? Dat hebben we kunnen zeggen, 1989 is de breuklijn van de 20ste eeuw... 1914, je kunt er allerlei uh, verstandige dingen over zeggen. En hij legt die 1945. Wat mij betreft ook behoorlijk overtuigend... omdat hij niet alleen uitlegt... en dat ligt ook een tikje voor de hand... toen was de oorlog afgelopen en de, de wereld veranderd... de machtsposities waren veranderd maar op een meer filosofisch vlak. Toen begon het bewustzijn door te dringen, wereldwijd... niet dat iedereen zich daaraan hield, maar het bewustzijn was er... dat mensenrechten belangrijk zijn, dat zelfbeschikkingsrecht belangrijk is... dat die kolonies, Nederland en Frankrijk, speelden daar geen eh, fraaie rollen... daar waren de Amerikanen weer nodig om eh, daar een goede rol in te spelen. Hè, maar dat eh, het recht op geluk, eh, de noodzaak van democratie, mensenrechten... Een paar jaar later werd de Verenigde Naties opgevoed. Nou, Hij zegt: de incubatie van al dat soort nieuwe ideeën, nieuwe instellingen, werd gelegd in 1945. Ja. Daar gaat in het kort gezegd het ja. boek over. Want dat is inderdaad de discussie. De breuklijn is vaak ook met name met onze verengde Nederlandse blik in de jaren 60 gelegd. Ja. Eindelijk zegt Ian Burema van die breuklijn begint al in 1945, de generatie van die dan uit de oorlog komt... Ja. die heeft een fundamenteel andere houding... ten opzichte van gezag... van allerlei dingen en een ja. andere instelling... en wil dus een betere wereld... en wil daar ook wat... Hij heeft een andere mentaliteit gekregen. Ja. En dat is zo interessant, want je noemt de jaren 60... dat is een typisch Nederlandse discussie. Ik bedoel dat helemaal niet neerbuigend, want wij zitten hier in Nederland. Maar de reden waarom 1945... als breuklijn door historie vaak is afgewezen... een reden is daarvoor om te zeggen... Hij dacht dat de verzuiling afgeschaft was. He, zoals je weet, Schermenhoorn was de eerste en enige president van Nederland... die niet namens een partij, maar namens alle Nederlanders... een onverzuimd Nederland wil besturen. Maar die verzuiling is helemaal teruggekomen. Dus in Nederland is dat altijd een beetje op de achtergrond eh, geraakt. Maar hij, ik vind het zeer overtuigend ja, wat, en wat hij doet. Ja. Want ook de verhouding met Azië, de machtspositie van Rusland. Nou, noem maar op, het is een wereld... Wat is het unieke van, zoals zij... Hij schrijft en kan schrijven ook, waarbij hij Azië natuurlijk betreft... omdat hij dat zo goed kent. Ja, maar als je het op papier zou zien als plan voor een boek... zou ik zeggen niet doen, want het zit ook nog eens een keer ingekaderd... in die familiegeschiedenis, He, zijn relatie tot zijn vader. Hij gebruikt enorm veel eh, egodocumenten. Dat vind ik ook zeer interessant... Uh, maar dat stelt wel hele hoge eisen aan, aan, aan, aan de auteur Buruma, Want er zitten ook allerlei ja, staatsstukken, uh, algemene geschiedenis, handboeken. Maar dan weer dagboeken. Dus het is een heel ja, ambitieus maar boek. Maar het is eigenlijk de zegentocht, in zekere zin... we moeten voorzichtig zijn met grote woorden... maar in zekere zin de zegentocht van de democratie... als een echte, van binnen beleefde beweging... Ja. die zelfs in Japan door MacArthur, MacArthur wordt opgelegd. En dat werkt ja. daar ook. Hij, hij zegt... Uh, niet dat iedereen zich daaraan hield... want na 45 gebeurden er nog de meest verschrikkelijke dingen. We zullen dat misschien als bruggetje daarin kunnen gebruiken... naar het volgende boek, maar het antisemitisme... om als een klein voorbeeldje te noemen in Polen... was geen niet uitsluitend... een Duitse aangelegenheid. Dat ging nog vrolijk verder. In Nederland zijn er ook vreselijke voorbeelden van. Maar hij zegt het bewustzijn... dat uh, toen een nieuwe wereld moest worden aangebroken... zelfs bij de mensen die al deze misdaden pleegden... is... Gelegd. En dat toont hij vrij uh, helder aan. En het boek eindigt dan ook... dat is ook wel een kritiekpuntje mogelijk... Dat, dat die relatie met zijn vader... dat is een beetje schematisch. Want hij eindigt dan wel dat hij met zijn vader nog net meemaakt... de val van de muur. Dat is natuurlijk mooi. Maar verder ja, zit het dat... Uh, wel erg marginal in. Luister... Maar ik vond het een indrukwekkend boek. Ja, ik ben het ook aan het lezen. Ik hoop ook dat de luisteraar dat oppikt uit ons gesprek nu. Nee, dat het, een, het wel, uh... een zeer... Het boek is uh, wat zeer de moeite waard is. En bovendien is hij, Ian Burama, de schrijver, te horen in OVT... tijdens wintergasten. En winternachten, moet ik zeggen. En de datum is in januari, 19 ja, juist. januari. juist ja. Het is een Brits-Nederlandse auteur, dus hij schrijft in het Engels... maar hij verstaat en spreekt ook redelijk goed Nederlands. Je zei net al, je wilde een ja, klein bruggetje maken... naar een, een kleine uh, stad bij Auschwitz. Uh, positief. Van Mary Fultbrook. 1945 gaat niet over de oorlog. Het gaat over de nasleep van de oorlog. En daar heb ik hier een boek voor me liggen Dat heet 'In kleine stad bij Auschwitz. Dat gaat ook niet over de oorlog. Dat gaat over de nasleep van de oorlog. Wat is dat voor een boek? Uh, het is een heel uh, ingewikkeld boek. Qua theoretisch framework. Maar geweldig uitgewerkt. Wat is dat theoretische model? Een Engelse historica. Mary Fullbrook. Dat is de auteur van het boek. Die uh, is de dochter... Dat is, een, even dus, he, dat is de dochter van een vrouw die bevriend was met een Duitse mevrouw. Dat is helemaal. En die Duitse mevrouw was getrouwd met de man. die in Polen landraad van uh, een, een, een stad vlakbij Auschwitz was. Je moet even uitleggen wat landraad is. Ja, dat uh, Nee, maar dat, dat komt het want okay. dat is vrij essentieel. En deze uh, Mary Fulbrook. Komt er eigenlijk pas na de oorlog achter, terwijl ze die Duitse familie, zijn familievriendschap, heel goed kent. Maar komt er na de oorlog achter wie nou die vriend was? En die vriend heette Udo Krausel. En zij had altijd gehoord, die is landraad. En iedereen, zoals Jos nu vroeg, ja, wat is dat eigenlijk landraad? En dat had in ieder geval de sfeer om ze heen. Nou, nou ja, een ambtenaar die misschien wel betrokken was bij de uitvoering van de Holocaust. Maar verder stelde er niet zoveel voor. Het interessante van dit verhaal is, is dat deze man is na de oorlog in Duitsland berecht. Nog een keer berecht in 1974 vrijgesproken. En in 1980 heeft hij zijn memoirs geschreven. En zij is in die familiegeschiedenis gedoken... met correspondentie van zijn vrouw. Nou, en het is een gruwelijk boek. Het is een stadje, Benzin ligt 40 kilometer van de Auschwitz. Iedereen wist daar precies wat er in Auschwitz gebeurde. Deze man ook. Maar hij zei, als excuus... Ja, als er een deportatie was, en dan hebben we het echt over grote aantallen... Dan zat ik aan het oostrond, alsof dat een excuus was. Dus zij rolt dat hele draadje af. Hoe kan het nou dat zo'n man vrij is gesproken? En ze noemde het ook een microhistory, aan de hand van één persoon het grote verhaal nog eens een keer beoordelen. Ik herhaal de titel nog even: Een kleine stad bij Auschwitz, gewone naties en de holocaust van Mary Fulbrook. Als derde het boek over de Franse revolutie: Het heet uh, De uh, geschiedenis van de guillotine. Maar dat is het niet. Nee, we weten, er is een paar jaar geleden een boek verschenen van Arras. Dat gaat echt over de geschiedenis van de guillotine. Dit is uh, een boek, Het heet ook Geschiedenis onder de guillotine... Wat ingaat op het volgende. Het is, ten eerste, het is geschreven door Bart Verheyen... die in Frankrijk een prestigieuze prijs voor zijn doctoraanscriptie heeft gekregen... studenten in Nijmegen. En heeft daarom aan de, de Ecole d'Autitude de in Parijs dit boek kunnen schrijven. Wat heeft Bart Verheyen gedaan? Die heeft zich afgevraagd, niet als eerste... maar toch wel heel uh, uh, scherp formulerend... wat moeten we met de terreur als we het over de Franse revolutie hebben... Nog eenvoudiger gezegd, als je vandaag aan iemand vraagt. hoe denk je over de terreur tijdens de Franse Revolutie?. dan weet je, of overdreven gezegd. meteen wat zijn politieke kleur is. De Marxist zal zeggen ja, dat was een noodzakelijkheid. Wij keuren het niet helemaal goed, maar was een noodzakelijkheid. De liberaal zal zeggen nee, sinds Voltaire of Robespierre... in de tweede fase, in 1793... in de macht kwam, was dat onderdeel... van de strategie. Afijn, zo heeft hij dat... voor alle gezinten. En hij... spitst het ook toe, of hij noemt in ieder geval... dat er tot nog aan het einde... van de 20e eeuw een heftige verkavelingsstrijd... is geweest. En hij geeft als voorbeeld... François Furet, kennen we... een hele beroemde Franse... die dus eigenlijk van die marxistische... opvatting van de, de terreur... Hè? er zijn <coughs> duizenden mensen... onder die guillotine terechtkomen, was een... Een, een noodzakelijkheid, heeft hij gezegd... nee, dit is een excess. Het zat in de ideeën van Robespierre. En daarom heeft Lenin ook gezegd... ik ben ervoor om de Franse revolutie af te maken. Mooi, intelligent, compact geschreven boek. Tot slot, de bibliotheek. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis. Ja, de mensen zullen denken, heeft hij een billetje gehad? Of zo, want ik ben zo uh, uh, uh, enthousiast. Of dit een boek zeker. Dit is een lust voor het oog. Dat is altijd een beetje gemeen om dat voor de radio te zeggen. Uh, uh, James Campbell en uh, Will Pry... hebben uh, het idee opgevat... om de mooiste bibliotheken ter wereld te fotograferen. Het woord bibliotheek kun je op twee manieren opvatten. De collectie. Maar zij zijn dus gewoon naar de gebouwen gegaan. Er staan twee Nederlandse gebouwen in. Ja, de, de, de TU in Delft heeft ook een interessante bibliotheek. En de universiteitsbibliotheek in Utrecht is ook interessant, Maar het haalt het niet bij het Merton Co College. Of nou ja... Het, het boek, de, de, de, de, de bibliotheek van Praag. Mooi, groot formaat fotoboek. Goed. Uitgegeven bij Dood. Dan ja. hebben we nog even DVD. Je hebt een stapeltje DVD's bij je. Nou, één dvd. Nou, Spraakmakende momenten. En de ondertitel is. Belangrijke, grappige en bijzondere momenten uit bijna 50 jaar politiek. Nederlandse politiek wel te verstaan. Nou, alle lof voor, voor, de, voor de samenstellers dat ze 50 fragmenten hebben gevonden. Want als je ze achter elkaar ziet, wat ik niemand zou aanraden. neem het in dozenstotje. Want het Nederlandse politiek blijkt zeker terugblikkend enorm saai te zijn. Uh, want wie herinnert zich nog uh, belangwekkende affaires als. Uh, Bijvoorbeeld het aftreden van Charles Sweetet... of Filomena uh, Bijlhout, die als LPF-minister of uh, staatssecretaris aftreedt. Wie herinnert zich al dit soort momenten nog? Nou, waarschijnlijk niemand meer. En als je het terugziet, is het echt van een dodelijke saaiheid... Het zijn een paar uitzonderingen. Het leukste fragment is uit 1972. Den Uil en Hans Wiegel die met elkaar in debat zijn, in debat zijn op een verkiezingsbijeenkomst. En Wiegel die zich enorm irriteert aan wat hij noemt de speelzucht, speelzucht van Den Uil Die zegt, Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Nou, dat is een klassieker geworden in de Nederlandse politiek en terecht. Maar zulke klassiekers moet je wel echt heel erg lang naar zoeken... want ze zijn bijna niet te vinden. Uh, nou, het, het boekje, of er zit een boekje bij die die, die die fragmenten allemaal even in de context zet. En, en de dvd. Ze eindigen in 2013 met de wet, afschaffing van de wet op de godslastering. Nou, dat is nog een positief einde, zou ik zeggen spraakmakende momenten dus. Een dvd. De ondertitel is wel belangrijke, grappige en bijzondere uh, momenten. Uh, jij bent er dus ietsje minder enthousiast over. Ja, en het allerlulligste alle of het vervelendste uh, uh, moment is uh, boer Koekoek die met vader Abraham zingt uh, uh, Den Uil is in Den Olie. Nou, dan zijn we, dan zijn we echt ons boor. nou juist nou, ja, ja, weer dus Sorry hoor, dat is ja. echt nu mooier. Dit hoor. Uh, Koop de dvd <laughs> en neem het totje. Mooier kan bijna niet. Uh, binnenkort zal u, het, zal u het vaak horen, want we komen met een document Serie over de oliecrisis en dan horen we: Vader Abraham een boer Koekoek. Heren, hartelijk dank, Hans Renders en Jos van der Burg. Dan gaan we nu door met onze serie. Anderhalf jaar lang struinde collega Matthijs Deen de Nederlandse Waddeneilanden af op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het komt dat die wereld aan de andere kant van de Waddenzee zo anders is dan het vasteland. Hij schreef er een boek over en maakte een vierdelige terugserie over de geschiedenis van de Wadde-eilanden. Van het einde van de ijstijd tot de uitvinding van de badgast. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3... over de eilanden als wijkplaats voor vervolgde plunderbied, plundergebied... van Geuzen, Spanjaarden en Engelsen. Een serie van Matthijs Deendus, gemonteerd met Berry Kamer. Het is december 1531, vroeg op de dag. En van onder Wieringen vaart een klein scheepje met ongeveer tien passagiers aan boord... tussen de zandbanken door naar het noorden. In de late ochtendschemer zijn de duinen van Texel nog maar net te onderscheiden. Over bakboord zijn de rietlanden en dijkjes te zien. Het vasteland van Holland dat de passagiers zielsgraag willen ontvluchten... omdat ze zich daar een tijd in het riet hebben moeten verstoppen... voor de dienaren van het Hof van Holland... Op hun misdaad staat de doodstraf door vuur of zwaard. Ze hebben zich namelijk als volwassenen laten dopen. Ze zijn voortvluchtige ketters onderweg naar de relatieve veiligheid van het eiland. De wereld aan de andere kant van het Marsdiep, Waar de bewoners geen problemen hebben met eigenzinnige gedachten. Maar wel met de bemoeienis van overkantse heren of al te ijverige schouten. Ik zou bijna, bijna zeggen, dat is vandaag, vandaag de dag nog zo. Uh, Tesla's hebben er een handje van om hun eigen zaken te regelen. En, uh, <laughs> ja, nou ja, dat, die mentaliteit is er nog steeds. Kom niet alsjeblieft met te veel regeltjes. Dit is de Teslaar Gerard en, van der Kooi. Gepromoveerd op de geschiedenis van de dopers de op zijn eiland. eiland. Tesla's gaan het liefst hun eigen gang en eigenlijk altijd over de streep heen. Nee. Hey. <laughs> Goed, sorry hoor oh, ja, het, het eiland waar de dopers uiteindelijk zouden landen. had weliswaar een overijverige schout. Maar zijn pesterijen leidden er niet toe dat de ketters weer aan het Hof van Holland werden uitgeleverd. Het eilandenbestuur zat de schout dwars waar het maar kon en vervolging om ideeën... daar hadden de eilanders geen enkele ervaring mee. Er zijn wel mensen voor allerlei dingen af en toe bestraft... maar niet in verband met de religie. Niet met de, in verband met de dopers. Dus in die zin... Kijk, al die civiele processen, die heb ik dus inderdaad verzameld. Maar dat, en, en daar komen natuurlijk ook dan rechtszaken in voor. Van Jan tegen Piet om een stuk grond of om een erfenis, om wat dan ook. Dus in die zin hielden ze elkaar niet voortdurend de, de hand boven het hoofd. Dat is god zo mogelijk, want uh, jij zit met een samenleving van een goede 3000 mensen uit het hoofd gezegd. En uh, ja, daar komen nu eenmaal erfeniskwesties. Er komen ongelukken, weet ik wat voor. Maar het ging niet over godsdienst. Het ging niet over godsdienst, nee. Daar is geen, in elk geval geen woord van overgeleverd in welke rechtszaak dan ook. En dat zijn er echt duizenden. Het was een katholiek eiland, een katholiek bestuur. De schepenen waren katholiek. Iedereen was katholiek in die periode. Maar er is mij geen enkele zaak bekend waarin een afwijking van de katholieke godsdienstreden was... tot een rechtszaak of wat dan ook. Er is nooit een aanklacht geweest van de ene burger tegen de andere... om godsdienstige redenen. Vandaar dat ze, toen Texel in zicht kwam... en het vasteland achter ze kleiner en kleiner werd... dat lichte gevoel zullen hebben gehad dat iedere vastelander kent... die na een lange reis de zee bereikt en het eiland ziet liggen... die eigen wereld in zee, los van alles... Met het vroege winterlicht op de duinen en de witte strook branding langs het strand. Zo kwam de reformatie naar de eilanden. In scheepjes vol kleumende, maar opgeluchte mensen. Stijfkoppen met lichte ogen, blije onruststokers. Mannen en vrouwen die de pastoors op de wal met hun verboden geschriften en opvattingen om de oren hadden geslagen. De zekerheid van het einde der tijden die op handen was, dreef ze voort. Maar de angst voor de brandstapel ook. Er waren al een paar wederdopers ter dood gebracht. Historicus Luc Panhuizen. We weten natuurlijk niet of zij in dat publiek hebben gestaan... toen die wederdopers levend werden verbrand. Maar de verhalen daarover die gingen natuurlijk wel snel van mond tot mond. Zo vaak werden er namelijk in de lage landen geen mensen levend verbrand. Het was echt een enorme gebeurtenis. Had je zo'n spektakel gezien, dan vertelde je dat aan honderd mensen. En ook de honderdste keer als je het vertelde, bleef het vers. Dit waren gebeurtenissen die iedereen in zijn verbeelding kon begrijpen. Dus die mensen die op de vlucht sloegen, die wisten dommes goed waarvoor ze deden. De troepen die het Hof van Holland uitstond naar die rare... Archipel van landtongen en meertjes en moerassen... waar die wederdopers in uh, het Noorderkwartier zich steeds verder in terugtrokken. Die troepen die gingen te paard. Men wist dat men doordrong in vijandig gebied. Dus ze zonden de sterkste troepen uit die ze hadden. Dat zijn bereden ruiters. En die zakken natuurlijk weg uh, in dat moeras. Die kunnen slecht uit de voeten op de dijkjes... Uh, reizen langzaam. Dus wat er vaak gebeurde is dat die wederdopers in Monnikendam in E-Dam, waar ze dan vaak zaten, van die kleine uh, kustdorpjes, die waren al lang gewaarschuwd als er weer ruiters aankwamen. Sowieso, iedereen die, die die streek kende, die wist dat je paarden thuis moest laten. Dus als er een ruiter kwam, dan wist je, ah, hè, dat is iemand van het hof, dat is iemand die er niks van begrijpt. Dat is een onheilsbrenger. Dus je tok je terug in het domein van het water, waar het gezag wegzakt. Ze zoeken de leegte op, ze zoeken waar ook geen bedillerige overheden zijn. Je kunt daar opnieuw beginnen, je kunt jezelf daar uitvinden. Dat is de ruimte die eilanden dit soort mensen bood. In de decennia die volgen, verschijnen de dopers ook op andere eilanden. Ter Schelling en Ameland waren vrije heerlijkheden. Eilanden waar het Hof van Holland niets te zoeken had. Daar bouwden ze kerkjes die ze vermaningen noemden. De dopers werden al gauw gewone eilanders. De voorhoede van de reformatie in een overigens katholieke... maar ruimhartige bevolking die zich ver wilde houden van het vasteland. Ook als daar weer eens de zoveelste schermutseling uitbreekt. Maar dat deze opstand niet onopgemerkt voorbij zal gaan... wordt duidelijk als er op de reden schepen verschijnen... met piraten aan boord die zich watergeuzen noemen en aan land komen. Ze zijn twee keer geweest. En twee keer hebben ze hier wel euh, nou ja, de beesten een beetje uitgehangen, zeg maar. Wat hebben ze gedaan precies? Nou ja, ze hebben daar nou al die verwoestingen aangericht... maar op het kasteel hebben ze ook dus euh, mensen vastgehad... Ja, maar daar zijn wel beschrijvingen van geweest... dat het daar wel een beetje uit de hand gelopen is... dat ze iemand dan echt eh, vastgehouden hebben een tijdje, zeg maar. Voormalig chef van het Zorgdragenmuseum op Ameland, Pieter-Jan Bors, in de grote protestantse kerk van Holm... die in 1569 door watergeuzen is verwoest. En dat er nou losveld voor betaald is, dat weet ik verder niet... maar er is wel wat los geweest daar. Maar Ameland, ja, die, die stond eigenlijk min of meer buiten het conflict... want het, het was een zelfstandig landje eigenlijk. Dus waarom kwamen die watergeuzen hier? Ja, maar Kiek, dat is wel waar. Het was een zelfstandig landje, maar het waren wel katholieken. Er waren katholieken te bouwen. En de heer van Ameland, die was volgens mij toen ook nog katholiek. Kijk, er waren wel andere geloven, de onderhand al een beetje aan het beginnen natuurlijk. De docenten vooral, want die waren hier heel vroeg op Ameland. Maar toch was de meerderheid van de bevolking katholiek. En De gebouwen waren katholiek en de heer van Ameland was katholiek. Dus die ja, hadden hier toch wel iets te zoeken. Wat betekende dat voor Ameland om een vrij land te zijn? Betekende dat dat ze niet bij de republiek horen? Nou, ja, ze hoorden eigenlijk wel een beetje bij de Republiek, natuurlijk. Maar toch waren ze er onafhankelijk van. En dat uitte zich vooral in de verdragen die de heer Van Ameland... regelde met andere landen waar Nederland met in oorlog was. En die verdragen, dat. ...hield in dat zij dus uh, veilig konden varen, dat ze veilig konden vissen. Alleen daar stond iets tegenover en daar had de heer van Ameland geen moeite mee. Hij moest heel vaak een priester aanstellen. En dat was al in de tijd dat, dat hij ook helemaal niet meer mocht. Maar dat regelde hij dan met Isabella uit België, of Philips. En dan uh, zet hij dat er tegenover en dan was het klaar. Dan kwam de priester hier en dat werd allemaal oogluiken toegestaan dat hadden hier dus van Ameland, die hadden eigenlijk helemaal geen moeite mee. Die mensen konden hier rustig komen, de patiënten ook in grote getalen zelfs. Hij leidt in stroopleden in de weg en ze mochten wel een kerkje beginnen. Helemaal geen moeite mee. Dus het was hier allemaal toch wel wat gemakkelijker, denk ik, als aan een vaste wal. Hoe vergrijf je dat eigenlijk? Want, want je ziet het op de andere eilanden ook. Het lijkt wel alsof het iets met een, met het te maken heeft met het eiland zijn. Kan je dat uitleggen? Ja, nou, is misschien heel moeilijk uit te leggen, maar je leeft in een bepaalde vrijheid en ook wel een klein beetje, uh, hoe moet ik het zeggen... eenzaam misschien wel, met een bepaalde groep. En ik denk dat dat idee dat je zo leeft... dat, dat, dat je daarmee opgroeit en dat dat gewoon in je zit. Want we hebben dat nu nog steeds wel een beetje... dat we een bepaalde vrijheid willen. En dat we geen beknotting willen... van een, een bordje van verboden toegang, dit verboden toegang, dat... en dit mag je niet en dat mag je niet. Daar hebben wij nog steeds moeite mee. Dus dat zit gewoon in ons genen op een of andere manier. In de 16e eeuw waren de eilanden geworden tot wat ze zouden blijven tot de toeristen kwamen. Barrières op de horizon, die de volgelopen Waddenzee... tegen de noordelijke oceaan beschutten, Onder gewone omstandigheden omringd door langsvarende en geankerde schepen... maar bij storm en ijsgang klein en helemaal op zichzelf aangewezen. En dat maakte de mensen die er woonden onverstoorbaar, eigenzinnig... zelfstandig en vindingrijk... Thuisvarenden en passanten waren altijd blij aan land te stappen. Het betekende dat ze de zeereis hadden overleefd... en dat de grond onder hun voeten tot rust was gekomen. Door weer- en wind gebruinde cosmopolieten waren het... die in en om hun kleine stormvaste huisjes redderden... en zich schikten naar het regime van hun zelfredzame vrouwen. Wie dag in, dag uit aanspraak en inkijk dulde... kon zich voor langere of kortere tijd vestigen... Eilander zijn was nooit een geboorterecht, maar een mentaliteit. Het merkwaardige is dat natuurlijk die anti-wal-geneigdheid zij van de wal overheerst heeft. Maar hij overheerst bij een bevolking die je eigenlijk nauwelijks autochtoon mag noemen, omdat hij uit wisselende zeelui bestaat. Dus als er al een cultuurverschil is... dan is het een cultuurverschil dat niet wordt bepaald door geschiedenis... maar wat wordt bepaald door afstand. Historicus Anne Doedens werkt aan een kanon van alle eilanden... maar blijft ondertussen stevig verbonden aan het eiland van zijn mede-auteur... Jan van Vlieland. Het zijn eigenlijk zelfstandige staatjes. Hoe komt het anders dat de schout van Vlieland... in het midden van de 17e eeuw nauwelijks geaccepteerd wordt? De man heeft gierende ruzie met de burgemeester van Vlieland. Een merkwaardige samenleving. Een samenleving die inderdaad van de wal haalde wat er nodig was. Geen bemoeienis, wilde eigenlijk, vandaar die ruzie met de schout. En die mentaliteit die wordt bevorderd door het gevoel heer te zijn van de golven. Die wordt bevorderd door het feit dat men daar bij het vlie zat. En dan kwam alles aanvaren uit Amsterdam. En uh, de macht van de Republiek kwam voorbij zitten. Eind 16e eeuw zal het verkeer tussen Holland, Tessel, Vlieland en Terschelling... zo toenemen dat de interesse van vaste landers... voor het reilen en zeilen op die buitenposten gewekt wordt. Er landen nieuwsgierige reizigers alsof ze op ontdekkingstocht zijn. Arnoud van Bugel was een, een, iemand uit de stad Utrecht, een geleerde... die heeft in Utrecht alle mogelijke monumenten van de oudheid heeft onderzocht en beschreven... voordat uh, protestanten allerlei schade aanrichten aan kerk, katholieke kerken. Arnoud van Bugel heeft een reis gemaakt als secretaris van, ik geloof een bischop. En die beschrijft de eilanden. Hier heb ik ook bergeden gezien die groter zijn dan de gewone eenden en wit en zwart gekleurd. We hebben ook op een zandbank zeehonden of zeekalveren gezien die in de zon lagen, een grote massa. Op dit eiland worden veel adamieten en mennonieten aangetroffen en andere doopsgezinden die ontkennen dat Christus met een menselijk lichaam ten hemel is opgestegen. Hun kerk is eenvoudig, als een gewoon huis, zonder versieringen. De Waard van de Rode Leeuw, Hieronymus Koud genaamd... had in Leuven gestudeerd en was meester in de vrije kunsten. En het verbaasde mij, zelfs op dit afgelegen eiland... dat aan alle kanten door het woeste element is omringd... mensen aan te treffen die gestudeerd hadden. De Waard vertelde dat zij de hier gewortelde gewoonte... van een proefhuwelijk volgen... Hierin bestaande dat meisjes en jongens zonder onderscheid... met elkaar naar bed gaan, wat men kwisten noemt. Het dorp Oostvlie is veel kleiner dan Westvlieland... omdat het enige jaar geleden door Spaanse troepen in brand is gestoken. Dat was in 1575. een van de laatste campagnes van de Spaanse stadhouder... van Groningen en Friesland, Caspar de Robles. Hij nam wraak op Vlieland omdat zijn schepen drie jaar eerder vanaf het eiland... door de geuzenkapiteins Van Gorkum en Spiering onder vuur waren genomen. In het gevecht dat zou volgen zou Van Gorkum ontkomen... maar de bemanning van Spiering werd gevangen genomen en onthoofd. De schout op Vlieland, Joost Prijsbier... was, zodra de schepen van de Robles uit zicht verdwenen waren... door geuzen aan de ra van een schip opgehangen. Kennelijk was hij te veel op de hand van de Spanjaarden geweest... Niet lang daarna namen de Geuzen, Den Briel, Vlissingen en Enkhuizen. Het wat kwam onder staatse invloed. En Terschelling, dat bezit was van de Spaansgezinde graaf van Aremberg... werd door de Hollanders ingenomen. Het Vlie en het Marstiep ontwikkelden zich tot de havenmonden... van de sterk groeiende handelsvloot van de opstandelingen. Amsterdam bouwde op de punt van Terschelling een nieuwe vuurtoren... die er nu nog staat. De handel met graan. Het vervoer van ijzer en hout uit de Oostzee... was bazaal voor de 17e eeuwse economie. Scheepsbouw met hout uit Denemarken en van Zweden. IJzer uit de mijnen van Zweden voor de kanons. Teer en pek voor de scheepvaart en noem maar op. Dat werd dus voor een kwart opgehaald door Vlielander kapiteins. En voor bijna een kwart voor de kapiteins. Dat betekent dat die twee kleine eilanden... die in het totaal... Uh, niet meer dan een paar duizend inwoners hadden... de helft van de meest essentiële handel van de Republiek... dus van de Gouden Eeuw in handen hebben gehad. Natuurlijk kwamen die in Amsterdam. Natuurlijk waren er veel contacten met Amsterdam. Die eilanden zijn ook veel meer Hollands dan ze ooit Fries geweest zijn. Juist vanwege die relatie met het westelijk deel van Nederland van de Republiek. Het is een wonderlijke relatie... Waarbij de accenten ook worden aangebracht. Omdat vandaag de dag Vlielanders en Terschellingers. toch een klein beetje naast nou, sportief zou je kunnen zeggen. mekaar het leven zuur maken. Terschelling is mooier dan Vlieland En Vrieland is mooier dan Terschelling. Maar uiteindelijk maakt het deel uit van één maritieme cultuur. die die mensen aan elkaar bond. Hij maakt een beetje herrie hoor. Jan Houter. Hier aan het stuur van een handzaam, vierwiel aangedreven, lege voertuigje is fietsenverhuurder, bagagevervoerder en horecaondernemer op Vlieland... die na een succesvolle carrière wat rustiger aan is gaan doen. Hij reist samen met Anne Doedens Europese archieven af... op zoek naar sporen en tekenen van leven van de lotgevallen van Vlieland in de Gouden Eeuw. Ook wel van Ter Schelling, maar vooral van Vlieland. dit is helemaal weg... Nou, om goed te luisteren, je bent uit Harlingen gekomen. En dan kun je dus eigenlijk alweer zien, hier vanuit Harlingen vanuit het vaarwater, wat prachtig mooi die kant op gaat. Dit vaarwater, dit heeft Vlieland in de 17e eeuw eigenlijk zijn grote bekendheid gegeven. Want ze moesten hier langs naar buiten toe. Ze kwamen nooit in de buurt van Terschelling. Het is toch niet voor niets dat ja, maar... in Amsterdam de plek van de Brandaris... Uh, kan... ja, zeker, zeker. Ik bedoel, de Brandaris... Ik vandaag de dag is hij nog veel duidelijker als die Vlielandervuurtoren. Je ziet hem met een groot zwaarlicht zien er overheen gaan. Maar het, het, het, meeste, het meeste gebeurde toch dat de mensen hier, om hier bij West te komen... Bij Westerkomen was het veel moeilijker als eventjes naar Vluland toe te gaan. Dus uiteindelijk lagen ze hier, want hier moest het bakengeld betaald worden, niet daar. Uh, alles moest hier betaald worden op Vluland. Het is een harde waarheid voor de Terschellingers, zoals Frans Schot. Ja, wat Jan Houten zegt is waar. Uh, ik zeg het met, uh, met pijn. <laughs> Schot als tot voor kort directeur van het behouden huis in West-Terschelling. Kijk, je, je bent toch wel trots op dit eiland. En, uh, en ook historisch gezien is Ter uh, Schelling ook wel belangrijk geweest. En ja, wat, wat hier op de Schelling vooral bekend is... dat, dat is die, die, die brand, die vreselijke brand. Nou, ik denk dat jij het op, de, op school ook nooit in de geschiedenisles uh, uh, hebt... Uh, wij weten niet van, van, die, van die grote ramp. Dat was de grootste economische ramp in de Nederlandse historie. En daar is op school niks van verteld. Het, het getuigenverslag komt ook van Vlieland, hè, van, de, van de dominee. De ramp waar Schot het over heeft, voltrok zich augustus 1666. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog... toen een oorlogsvloot onder commando van admiraal Robert Holmes... erin slaagde om het zeegat binnen te varen de Hollandse handelsvloot aan te vallen... en het dorp west Schelling plat te branden. De predikant van Oost-Vlieland zag het allemaal gebeuren. Hier op de Vliestroom lag een kostelijke vlootkoop verdijschepen... waarvan de vijand kondschap had gekregen. Enige van de buitenste zeetonnen werden opgenomen... maar alleen men de rest opnemen konden... waren de Engelsen zo nabij dat de Schellinger tonnenman hetzelfde niet verder en darf te bestaan... en bleven terhalve de meeste tonnen liggen. De koopvaarderschippers gewaarschuwd zijnde... achtende het ondoenlijk voor de Engelsen... om zo verre de vliestroom in te komen. Maar de uitkomst leerde wel anders... Terwijl ze al laverende met de oorlogsbodems, branders en kitsen het boomgat zonder haperen tot bij Terschelling kwamen. Hierdoor kregen de Engelsen de handen vrij om voort de vloot in vuur en vlam te zetten. Ja, dit is... Helemaal. Dit, dit is uh... Ik kan me nog voorstellen dat het hier tot aan de haven toe... was het allemaal prachtig breed strand. En moet je kijken, nu gaat er een, moet je kijken wat nu gebeurt, hè. Je ziet nu een jacht weggaan, hè. Het gaat hard zijn. Die gaat om de stroom. Het komt dus op de stroom, hè. En moet je kijken, man. Zo'n zo, zo jacht in die stroom mee, gaat dat. Daar hebben de Engelsen in 1666 ook gebruik van gemaakt. Die deden, die plek gaan we straks heen... waar ze de branders aanstaken om in die vloot te jagen. En dat gebeurde dan dus... Dat het vloed werd, dan komt het water stuurt naar binnen toe. Nou, daar dreven die, die, die branders ook mee en dan ging het. Nou, Mooi nagaan, 150 tot 170 stonden er hier in de fik. Ongelooflijk wat het gezicht is geweest Het was hier gewoon een, een, een film, het was een plaatje wat je hier voor je ogen zag gebeuren. Goed, oh, we gaan verder kijken. Als je weet hoe Holmes op 18 augustus 1666 al peilend het gat binnenkomt. De kaarten van blauw waren echt te koop in Londen, in de Engelse vertaling. Ik heb ze in handen gehad. Ze kwamen binnen met een hele vloot. Dat wil zeggen grote oorlogsschepen. Die bleven onder herschelling en Vlieland liggen aan de kant van de Noordzee. Maar de echte aanval werd uitgevoerd met kitsen. Met, met, met scheepjes, met, met, met een mast en een zeiltje. En met roeiboten. Dus uh, het was ook in echt, het was natuurlijk bekend als een van de eerste echte raids in de moderne militaire geschiedenis. Een raid met branders. Branders zijn heel effectief gebruikt. En op het moment dat jij daar vast ligt in dat gebied... Uh, jouw voordeel, de ondiepte van het gebied, waardoor een vijand niet aan kan vallen... is jouw nadeel op het moment dat die, die vijand aanvalt en jij niet weg kan komen. Wil je zeggen dat de grootste economische ramp van de Gouden Eeuw... En de grootste maritieme ramp misschien wel van onze totale geschiedenis... is aangericht door een paar roeiboten? Ja. De burgemeesters van Vlieland lieten met trommelslagen uitroepen... dat mannen en vrouwen en zelfs menisten met geweer, schoppen en spaden... naar het strand moesten komen. Er waren verschillende dopers die zich ook met musketten op de hals vertoonden. Zodat de Engelsen wel drie tot 400 mensen... op de oostpunt van het eiland zagen staan. De vloot stak daarop over naar Terschelling en kwam daar met omtrent 30 sloepen vol volks te landen. Terschelling aanvallende in de huizen, die plunderende en berovende van alles wat haar aanstond. En staken toen dat schone dorp in brand, waartoe ze vele vuurballen in manden meegebracht hadden. Van de 500 huizen bleven er maar 30 staan. Ik heb uitdrukkelijk nagedacht wat die schade was. Um... In getallen uitgedrukt is het gelijk geweest aan de totale maritieme oorlogsinspanning van Engeland in een heel jaar, 1666. Dat is gigantisch. En een van de merkwaardige dingen is, en nu kom je dus ook weer bij oorlog... dat is dat in de oorlogvoering en de propaganda is dit verhaal volstrekt, maar nou ook volstrekt weggedrukt. Het is, een, het is een prachtig staaltje van oorlogspsychologie. Wat je hier tegenkomt, het feit dat dit eigenlijk vergeten is. Maar dat heeft ermee te maken dat het een trauma was. Het was een trauma, het was een nederlaag. De keren dat het naar voren komt, komt het naar voren als we een rekening met de Engelsen te vereffenen hebben. Als 120 jaar later de Vierde Engelse Oorlog uitbreekt en de Patriottentijd, dan wordt het die trouweloze... Die, die, die perfide Engelsen uh, uh, uh, kwalijk genomen. Dat ze in 1666 een hulpeloze vloot hebben aangepakt. en arme burgers van Westerschelling in de problemen hebben gebracht. Wat een schandelijk volk is dat? Dat zat in een boekje uit de patriotentijd. Dat was bijna anderhalve eeuw later. Een tijd waarin de eilanden van Tessel tot Schiermonnikoog ter walvisvaart gingen. De jacht op Groenlandse walvissen betekende een tweede Gouden Eeuw voor de eilanden. Succesvolle commandeurs bouwden huisjes in dorpen als Hollem, Wester Schelling en Den Hoorn op Tessel. Hier woonde Klaas Jacobs van In Twee huizen verder woonde Gerrit Smit en hier, daar woonde Jacob Drijven. Maritiem historica Ineke Fonk, van oude schild op Tessel, deed onderzoek naar het walvisvaardersverleden van alle eilanden. Ja, in, in dezelfde soort huisjes was dit... Uh... In die 18e eeuw. En dat is best wel vrij laat uh, voor de uh, geschiedenis, voor de Nederlandse geschiedenis. Want de 18e eeuw wordt eigenlijk altijd afgeschilderd als een, uh, een, uh, niks, uh, <laughs> een niks eeuw. Want de gouden eeuw, die, dat was alles. En de 18e eeuw stortte alles in. Terwijl juist die walvisvaartgeschiedenis hier op de eilanden en de Helderhuistuinen gewoon in, in geweldig toenam. De Schellingen en Ameland die zijn ook pas na een echt begin van de 18e eeuw begonnen. En daarvoor ook helemaal, eigenlijk niet. Of sporadisch. één of twee, die dan die, die genoemd worden, maar niet. Niet elk jaar, niet tientallen jaren achter elkaar. Dus het is echt, echt 18e-eeuwse arbeid voor de Waddeneilanden. eilanden De walvisvaarders van de 18e eeuw waren wintergasten op hun eigen eiland. Ze vertrokken in de lente en kwamen pas tegen de herfst weer terug. Het waren grote, dikke walvissen. Ze joegen ten noorden van Spitsbergen of in de straat Davis tussen Groenland en Canada. Maanden varen van huis. Je moet niet vergeten, met die walvisvaart, er had altijd... Rond de 40 mensen aan boord. En bekend is dat uh, elke commandeur. toch wel 10, 12 mensen uit zijn eigen omgeving meenam aan boord. Ja. Dan waren in feite die schepen een soort varende dependances van zo'n dorp. Ja. Ik stel me dan ook voor dat ze in, in de winter ook veel met elkaar meer optrekken. En op die schepen. Ja, is het uh, waarschijnlijk een beetje veiliger als je mensen ook kent. Ze passen op elkaar. Je weet wat je aan elkaar hebt. Dat is ook belangrijk. Ja, dat kan ook heel na zijn. Het kan ook heel na zijn. zijn. Er zal ongetwijfeld ook wel ruzie zijn natuurlijk. Het eiland voer een beetje mee. Ze gingen hier ook echt vandaan. En ze kwamen hier als eerste weer terug. Het eiland het is toch altijd wel uh, een plek waar ze dan thuis hoorden. Als er iemand overleed aan boord, wat gebeurde er dan? Er kwam eigenlijk heel weinig voor. Ik doe ook onderzoek naar... De... Tesselse VOC'ers. Daar had ik bijvoorbeeld 350 namen en de, die was meer dan de helft overleden op de eerste reis. Ik heb 350 namen van Tesselse walvisvaders en het is 2% wat overleden is. Zijn er mensen overleden, dan werden ze op een, nou hier op Tessel begraven. En wanneer ze dan ook overleden waren, in mei, juni of juli, augustus, ze werden op het eiland begraven. Ja, ja ze, je gooide ze niet overboord? Nee, ze werden niet overboord gegooid. En als het even kon, mee naar huis? Ja. En als je dan bedenkt dat hier in de Noorden in een bepaalde periode zes commandeurs waren... als die zestig mensen uit hun omgeving meenemen... de, de mannen met de jonge leeftijd, die uh, waren allemaal verdwenen de hele zomer. eigenlijk. Dus, dus op het moment dat die schepen zijn uitgevaren, dan is dit dorp veranderd. Ik denk het wel, ja. Ik zou ook wel graag nog wel hier willen rondlopen. Maar ik denk dat er uh, gewoon een hele andere cultuur dan is. Uh, vrouwen deden veel, veel dingen. Dat werd wel in, in, bij de notaris vastgelegd dat zij eigenlijk al, over alles mochten doen in naam van hun man. Dus ze waren gemachtig om alle zaken verder te regelen. En dat zie je bij boeren, zag je dat zie je dat eigenlijk helemaal niet. Dat, dat gebeurt, zelf. Dus als boerendochter moet je eigenlijk een zeevarende trouwen? Daar heb, ja, we, heb je weer veel meer macht, eigenlijk. Ja, maar dat vind ik wel heel, heel mooi om te zien. Dat zij, nou, net als Treintje hier daalde die hier woonde met Siemen Walen. die hebben gewoon... Heel, die, die, dit was echt een rijke commandeursfamilie. Die hebben heel veel geld uitgeleend aan mensen hier in het dorp. Ze waren echt de bank voor, de, voor dit dorp. Maar dat deed zij ook als haar man op zee zat... Dus dat, dat, die zaken regelde zij gewoon. Zij kocht ook gewoon land als er goede zaken werden gedaan en zo. Dus als hij goed gevangen was, regelde zij dat voor de rest allemaal. De routine van de zeemanshuwelijken heeft op de eilanden... een bevolking met sterke, zelfbewuste en eigenzinnige vrouwen gevormd. Op het kerkhof van Hollem op Ameland, het eiland van Pieter-Jan Bors... liggen de commandeurs-echtparen uit de 18e eeuw begraven... Ja, de vrouwen waren alleen en die waren de baas. En eh, nou, dat uitte zich ook wel, natuurlijk, dat zij zichzelf heel goed konden redden. Dat betekent ook dat een man thuis kwam dat hij niet veel in huis te vertellen had. Uh, uh, Waaruit bleek dat dan? Nou, ik weet dat mijn opa, die was ook zeeman. Toevallig woonde hij hier vlakbij. Maar als die terugkwam van een reis, dan stond hij binnen de kortste keer op straat. Want die mensen waren van elkaar, uh, pasten niet meer bij elkaar. Ze hadden elkaar eigenlijk niks meer te vertellen. Dus die man was blij dat hij weer weg kon later. En mijn oma was ook een tante, die durfde wel. Ze zeiden dan wel, oude bootsman. Maar die hadden ze thuis ook de leiding. Dus mijn opa had ook niks te vertellen. en ik ga ervan vanuit dat waar bij de meeste mannen zo geweest is. Die hadden thuis niks in te brengen. Want die vrouw was de baas, die had de leiding en die deed alles. Dus als een commandeur de baas wilde zijn, dan moest hij weer op het schip zijn. Dan moest hij aan boord wezen, want daar kon hij de baas uit hangen. Maar thuis niet. Dan had iemand anders de leiding, dat is duidelijk. -beschrijf, beschrijf, beschrijf eens wat we hier zien. Nou ja, misschien de grafsteen van eh, commandeur Hans Baans... En op de steen staat dus geschreven dat hij 68 jaar wordt. Maar ook staat er op de steen, en dat is dan wel leuk, 52 jaar gevaren in een koud gewest. En ook staat er op de steen, 45 jaar was hij dus eh, commandeur. Nou, en die van de vrouw die er dan naast staat, die is in 1781 overleden. Daar staat op, den eerbare huisvrouw. Dat betekent huisvrouw is een beroep, daarom staat er een woning op de steen. En eerbare betekent dat zij heeft kinderen gekregen. Het huis staat uh, op de grassteen van de vrouw en op de grassteen van de man. Nou ja, daar zie je dus een, uh, een trafereel van de walvisvaart. Je ziet het schip De Jonge Jan, want zo heet de boot. En daarvoor ligt een klein ruurbootje met twee matrozen erin. En dan uh, links van het schip ligt de walvis... De zeilen die zijn omhoog en dat betekent symbolisch: de reis is voorbij, de reis is ten einde. Je ziet dus uh, het levensverhaal van de man, je ziet het levensverhaal van de vrouw, dat in minder bloemrijke taal is gesteld. En je ziet op elke steen het domein waar de vrouw de baas was en waar de man de baas was. Ja, dat is juist het huis voor de vrouw en het schip of de zeevaart voor de man. Dat is dat labje. <middels> Zo liggen de oude zeemansparen... in aparte graven naast elkaar... volkomen gelijkwaardig, maar apart. Ze hebben parallelle levens geleid... maar naderden elkaar altijd weer. Ook zij die ver op zee overleden liggen er. Even luchtdicht gekist als het walvispek... diep in het koele ruim tussen de vaten... vastgeschort tegen de gang van de zee... zo voeren de doden thuis. Om te eindigen waar ze hoorden... Onder de bomen van hun eigen eiland. In de schaduw van hun eigen kerk. Omringd door hun eigen mensen. U hoorde deel 3 van de geschiedenis van de Wadden. De stemmen van Astrid Nauta, Peter Brussen en Nelleke Noordervliet. Met dank aan Marcel Tettero. Volgende week in het vierde en laatste deel. Bezetters en badgasten. En het verhaal is gebaseerd natuurlijk op het boek De Wadden. Een geschiedenis van Matthijs Deen. Wilt u de serie op CD bestellen, maak dan 13,50 euro over op Giro 444 600. Ten namen van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van het spoor en de wadden. En gaat dit allemaal te snel, dan kunt u dat teruglezen op onze website. geschiedenis24.nl. En redacteur Marnix Kolhaas gaat u nu vertellen wat er op die site te vinden is. en wat er ook op het digitale geschiedeniskanaal te zien is. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michal. Goedemorgen. Op. Uh... De website Geschiedenis 24 hebben wij een heel aardig verhaal over een Sinterklaas-rel in 1963 in het Brabantse Wanrooi. Want wat gebeurde daar toen al? Inderdaad, hoofdonderwijzer Arnold Ras van de plaatselijke lagere school bedacht dat er toch eigenlijk beter witte pieten konden komen dan zwarte pieten. Nou, dat leidde tot een enorme rel. De dorpsbewoners kwamen zelf met zwarte pieten aanzetten tijdens de viering. De witte pieten werden in plastic zakken notabene gestopt. Ook dat had Ras ingevoerd en werden uh, afgevoerd en weggebracht... En een van de mensen die daar hevig tegen de hoop liep, dat was Godfried Bomans. Hij riep op dat deze ras ook maar naar Spanje in een zak gedeporteerd moest worden. En het leuke is, we hebben daar amateurbeelden van gevonden van iemand die dat destijds in kleur gefilmd heeft. Dat dus te zien op onze geschiedenissite geschiedenis24.nl. Hartelijk dank, Marnix. Dit was OVT voor vandaag. Straks na de lange nieuws de perstribune van Max met Govert van Brakel. En hij is in gesprek met Hanneke Groenteman en oud-schaatser Jaco-Jan Leeuwang. Wij zijn er weer dus volgende week. Tot dan. Prettige zondag verder. Dag.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 Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Nevit Trendline. En vraag uw Nevit-dealer naar de actieaanbieding. Nevit, houdt Nederland warm. Dit is Radio 1.